Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is iemand met een steekwapen naar binnen gedrongen. Die persoon is aangehouden door de maréchaux Het zou gaan om een man die met een mes over de beveiligingspoortjes was gesprongen, maar de politie wil dit niet bevestigen. De ingangen van het kamergebouw en de grote hal waren tijdelijk afgesloten, maar zijn inmiddels weer open. Een debat dat nog bezig was in een kleinere zaal werd stopgezet. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat overlastgevende asielzoekers rond Ter Apel zo snel mogelijk worden vastgezet. Minister Faber zegt dat zelf ook graag te willen, maar dat dat juridisch lastig is. Daarom wil ze onderzoeken of een avondklok voor deze groep een optie is, omdat de overlast vooral s'avonds is. Maar volgens de Kamer is het juridisch wel mogelijk om de asielzoekers vast te zetten in een speciale locatie. Al tijden veroorzaken vooral asielzoekers die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning overlast in Ter Apel. Tientallen Libanezen zitten sinds vanochtend vast in Iran op het vliegveld in de hoofdstad Teheran. De Libanese luchtvaartautoriteiten zeggen dat toestellen van de Iraanse maatschappij waarmee ze vliegen voorlopig het land niet in mogen. Gisteravond zei Israël dat Iran burgervluchten gebruikt om contant geld naar Hezbollah in Libanon te smokkelen. Hezbollah is een nauwe bondgenoot van Iran. Belarus heeft een journalist, activist en Amerikaanse burger vrijgelaten. Ze worden voorlopig opgevangen in Litouwen. De vrijlatingen komen nadat de Belarusische bondgenoot Rusland... eerder deze week een Amerikaanse leraar had vrijgelaten. In ruil hiervoor liet Amerika een cryptocrimineel vrij. In Belarus zitten nog zo'n 1300 politiek gevangenen vast. Het weer in het oosten kan nog wat sneeuw vallen. Later is het overal droog en klaart het op. De temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. Morgen is het bewolkt, maar het blijft droog. Het wordt dan een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Mannetje, ik durfde nergens heen Niet naar de bakker, ik zeg het je, ik voelde mij ook vaak alleen Ik had de oudere zussen, die waren lief voor mij Maar als een meisje mij wilde kussen, dan liep ik haar liefst voorbij Ik ben bang dat ik uit de toon, bang dat ik uit de toon val Ik ben bang dat ik uit de toon, bang dat ik uit de toon val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 Ik ben blij Blij Ik ben Blij ik Blij de Ik ben Blij je hebt het kunnen zien vandaag op de website van Alternatief Vm. Een hele beschrijving over de nieuwe, het nieuwe album... wat sinds twee weken uit is van Inbos. Wij hebben hem ook hier in deze studio gehad. Het is alweer van 2023... toen hij hier met bijvoorbeeld Sebastian Openhaard zat in de studio. En met natuurlijk ook nog drie dames... waarvan één, nog steeds één aan zijn zijde... dat is Anouk de Ruiter... Die, met hem mee gaat in de nieuwe band. En ja, die, die, dat album dat heet Een Droom en daar staat deze uit de toon ook op. Welkom bij uur nummer 2 van deze Alternative FM. Als je denkt, wat heeft Jaap Koper nou gedaan in dat eerste uur? Nou, hij heeft wel een beetje een aanklacht ingediend in de richting van Big Tech, Bozo, Spotify. Want ze laten wel miljoenen los op bijvoorbeeld Lewandowski en... Frenkie de Jong in Barcelona. Lekker laten voetballen. En independent artiesten zonder opgave van reden. Flikkeren ze gewoon er gewoon af. Met uh, de singles. En daar was het mij om te doen. Dan weet je ook meteen uh, wat, uh, wat de reden was. Waarom ik een steady heb gedraaid. Van uh, LS. En dan denkt, denkt iedereen. Gaat hij dat nou weer doen? Gaat hij dat nou weer doen? En dan zeg ik nu. Jawel. Ik ga het nog één keer doen. We hadden toch lekker bezig gelesd met de Unsteady. Die hebben we meerdere malen al voorbij horen komen in dit programma. Maar goed, dat had een reden. Ik denk dan... Fuck it! Ik doe het gewoon nog een keer. En als er geen presidenten van de VR hier rondlopen... dan zou ik hier ook een boete voor hebben gekregen. Ja, in de autosport mag je dat F-woord ook al niet meer gebruiken... bij officiële gelegenheden. Dat mag je alleen op de boordradio doen. Dan, dan mag het nog wel. Maar uh, dat heeft een reden. LS uh, wordt een beetje uh, gemangeld door de, de Big Tech-bozo's. En wij zijn ervoor om het voor de kleine ondernemer, in de kleine muziekondernemer, het, uh, op te nemen. Dus dat was de reden waarom ik hem uh, zoveel mogelijk heb uh, laten horen. Die lulverhalen die ik uh, dan in het eerste uur heb verteld: van hoe klinkt die single dan en wat heeft alles daarmee te maken? Goed, uh, daarachter hoor je Seafoam Grey. Bent uit Den Haag. Uh, Postpunk, uh, zou, ik, zou je het uh, kunnen noemen. En My Love Is White. Als je uh, hoort uh, aan mijn stem van hoe zit het nu. Ik uh, kamp met een uh, naweeën van een verkoudheid. Gaat er een goede kant op hoor mensen. Dus het, uh, maak je maar geen zorgen. Straks uh, na 9 is het uh, de beurt aan Marcel van Kuik. Met het uh, programma Play Loud. Want ja, hij uh, heeft ook weer eens een keer een voorganger voor zich. Dat ben ik. En dat is altijd wel uh, leuk. Uh, en wanneer gaan wij dan weer wat doen? Nou, uh, als het goed is, dan gaan wij op donderdag 27 februari weer... met een uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf verder. En dan is Koos te gast. Dus dat uh, weet je ongeveer wel wat uh, het spoorboekje is. Deze band gaat binnenkort ook uh, nieuw materiaal uitbrengen. Uh, en in die band speelt Vic Hament als bassist. En die komen we later nog tegen bij High and Chai. Dus dan weet je dat ook weer. Jij bent zo'n trotse heerser, heerser. Heer. Maar in je kortstromen zweet je soms niet thuis. Benen kom ik soms dromen tegen een heer? Hij pikt zijn sigaar af op een bierviltje Het laatste woord was dit. En achter het laatste woord schuilt David Bogaars. En zijn teksten zijn nogal uh, uh, ja, iets van de spottende en buitende kant. En dat uh, is ook wat te horen op dit uh, nummer. Daarvoor hoorde je Hunk met uh, Blushing Over Nothing. En bovendien uh, gaan zij binnenkort een single releasen. Volgens mij heet hij Tommy. Uh, dat is uh, de, de, de naam van, uh, van de titel van de nieuwe single van Hunk. En Hunk uh, was het afgelopen jaar uh, de opener van het uh, bevrijdingspop in Haarlem op uh, het hoofdpodium. En dat had dus uh, te danken aan het feit dat ze de Rob Agda-woord wisten te winnen van uh, 2024. En diezelfde Rob Akda woord is de reden waarom wij nu op deze maandagavond zitten. En er is een break van die Rob Akda woord Want afgelopen donderdag was er namelijk geen voorronde. Dus we hadden gewoon eens een avondje thuis. Uh, dat we dus uh, niks hadden te doen. Dat is ook wel eens uh, fijn. Maar goed, uh, ondertussen zijn er wel weer wat nieuwe singles uitgebracht van onder meer Plaatsgenoten, Wendy Moore en dat nummer dat heet Trigger. Tell <middels> You gotta pull the trigger I'll help you out of crisis You see I'm just the nicest Trust me, we're all friends in this office room If you want some slices You gotta pay the price I'm eating you alive You're gonna feel brand new Je er eerst met uh, de nieuwe single Trigger, die is afgelopen vrijdag uitgebracht. Uh, en deze Iris Jean, die gaan we tegenkomen als je zondag van de Saxton Sunday Sounds houdt. Uh, want daarin zal zij uh, te zien zijn en te horen in een wat akoestisch jasje. Want dan zal ze toch echt alleen met een akoestische gitaar op het podium moeten staan in Slachthuis Haarlem. En dat doet ze dus samen met Blackbird... die ook te zien zal zijn. En natuurlijk Sam Sexton samen met haar uh, Wederhalf Bas Kors. Want dat uh, is zo'n beetje uh, gemeengoed op die zondagmiddagen... in Slachthuishalem, 16 februari. Dus komende zondag kun je dat zien. Er zit iets meer dan een week tussen, of minder dan een week tussen. We zitten nu op de maandag. maandagketten. Uh, eigenlijk een beetje het uh, gevoel dat het uh, donderdag is. Maar dat is het dus niet. Um, in aanloop naar een optreden um, op 14 februari, dat is in De Nieuwe Anita, had ik ook een gesprek gevoerd met de frontman Pascal Alibert van Templo Diez. En in uh, aanloop daar naartoe is het natuurlijk ook verstandig om dan even het werk van Templo Diez te laten horen. En dit komt van het album Sunland. En... Afijn... Het is in ieder geval de moeite waard om even te luisteren naar straks wat Pascal over die band te vertellen heeft. Poem of rage, at the sky in the autumn age. Stand up straight. With open arms by my father's grave, time, my friend, will it go to sleep? An endless slumber so well, I can begin. hebben wij Pascal Alibert, zeg ik het zo goed? Ja, inderdaad. Ja. ja, want je moet de H eigenlijk in het Frans ook niet echt uitspreken, is mij altijd geleerd. Ja, absoluut, ja. Ja, en, en, en jij bent van Franse afkomst. Inderdaad, ja. Ja, maar je verblijft al weer een lange tijd in ons koude kikkerlandje. Ja, bijna 25 jaar. Dus uh, ja, een ah. lange tijd. Ja, dus je bent al. Uh, ah, nou ja, dan ben je eigenlijk al een lange tijd uh, hier actief. Uh, de reden waarom je bellen heeft ook uh, te maken met je bent Templo Yes. Ja, ik ben, uh, met de band Templo Yes. Ja, ja. ja. Uh, allereerst de vraag: wat is het voor een band? Ah, het is een, een band, ja, we, we bestaan sinds uh, 2003, dus heel lang geleden mm hebben -hmm. we begonnen. Ja. Yeah. Het uh, is een band die is gedeeltelijk Amsterdamse en gedeeltelijk uh, in Den Haag ook. Ja. Yeah. Uh, we zijn uh, een beetje internationaal, in de zin dat, uh, ja, ik ben een Fransman, onze drummer is uh, Paolo, is uh, Italiaans. Ja. Yeah. En uh, de gitarist uh, Leon is uh, Nederlands. Ja, ja, ja. Het is dus, dus uh, een internationaal gezelschap, als ik het zo hoor. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. En, uh, ja, het, uh, we zijn een band die. Ja, onze stijl is een beetje moeilijk te beschrijven. Mm het -hmm. is een beetje slowcore, als ze uh, zeggen. Dus heel langzaam, uh, een beetje cinematisch, atmosferisch muziek. Uh, maar ook met uh, invloed van uh, een beetje van uh, country, uh, van folk en, uh, en af en toe uh, echt uh, rock. Dus een beetje een mengsel van, uh, van die stijlen. Mm -hmm. En uh, Velvet Underground achter uh, uh, muziek ook. Dus dat uh, is... Uh, ja, yeah, het is een beetje moeilijk om een echt uh, label uh, ja eraan te hangen, maar dat maakt het ook wel denk ik uh, heel erg uh, bijzonder denk ik ook, als ik het uh, zo hoor. Uh, de naam ook nog eventjes, Templo DS, waar komt dat uh, vandaan? Oh, het komt van een bezoek in, uh, in Mexico en een uh, tempelcomplex in uh, Palenque. Er uh, is een aantal tempels mm. daar, uh, in het bijzonder de Templo... Het yes, is de Tempel nummer 10. Ja. En die van de Telmooi, toen ik daar was. En where, where uh, dat was een beetje hetzelfde periode waar ik had de idee om een nieuwe band te die die was dan Tempel 10. Ja. Dus daarom. Ja, uh, nou ja, nu uh, zijn jullie dus al een lange tijd actief, hè? want 2003, nou dat is uh, bijna al 25 jaar dat jullie met die Bint uh, bezig zijn. Ja, uh, ja, ja, ja. Dan hebben jullie toch ook al het uh, nodige materiaal achter jullie naam uh, staan. Ja, we hebben in oktober ons zevende album uitgebracht. Ja, zeven albums in 25 jaar, dat is goed denk ik. Het kan meer, het kan sneller. Ja. Ja, maar uh, dat album, het uh, laatste uh, verschenen album, wat in oktober is uitgebracht, ja, uh, yeah, mm -hmm. dat is, uh, jullie gaan ook uh, spelen of jullie zijn al bezig ook live uh, dingen uh, te laten horen? Ja, yeah, inderdaad. We hebben een uh, datum in de uh, nieuwe Anita in Amsterdam, mm -hmm. 14 februari. Ja. Samen met de band La Bashida. Ja. Wel bekend uh, well in uh, Amsterdam, yeah. alternatieve rock band. Ja, yeah. uh, yeah, we gaan uh, spelen in de New Anita. Ja, het uh, yeah, is uh, heel spannend. Dit is yeah. een heel mooie plek, uh, speciaal voor alternatieve muziek, voor een beetje uh, uh, aparte muziek. Dus voor ons is dat prima. Ja, dat is, uh, yeah. uh, is echt de uh, beste plek mogelijk. Ja, yeah, maar hebben jullie al een lange tijd dan niet live uh, gespeeld? Ja, vijf jaar. Ja, we hebben uh, sinds de uh, release van het album in oktober hebben we een paar data verspeld. Maar vroeger was dat vijf jaar. Ja, kunnen we zeggen, want ja, uh, want, yeah, uh, is Templo DS dan ook een, een band die uh, min of meer het onderdak vindt in Amsterdam? Ja, yeah, zeker. Ja? Ja, speciaal met de... Uh, de, ik, zou, ik zou zeggen de, de geest van Amsterdam, die een beetje, uh, een beetje ja, in Engels, ze zeggen, uh, ze zeggen uh, uh, left field, ja, ja, ja. Apart, apart denken, ja. een beetje origineel denken en ja. dat, dat past bij ons uh, heel goed. Ja, uh, uh, dus Amsterdam is eigenlijk uh, voor jullie toch wel uh, de beste plaats om uh, jullie uh, uh, nieuwe muziek uh, te maken. Ja. Ja. Zeker. ja, de nieuwe Anita, is dat dan ook meteen een, een, een start zijn voor misschien meerdere optredens? Of blijft het bij dit optreden op 14 februari? Ja, 14 februari is de nieuwe Anita. Het is denk ik de tweede keer dat we daar spelen. Ja. De vorige keer was heel lang geleden. Ja. Maar we hebben heel mooie herinneringen van die optreden. Ja. En, uh, er zijn andere plekken uh, in Amsterdam die een beetje apart zijn, uh, zoals de, de Dockhuis-galerie uh, ook. En ja. Uh, uh, ja, de Tour ook, uh, ja. hopelijk, hopelijk kunnen we daar spelen uh, mm -hmm. in de, de toekomst, uh, hopelijk. Ja. Uh, maar verder, voor ons is het een beetje moeilijk in Nederland om op te vinden. Ja. Uh, sinds een uh, aantal jaren. Uh, in het begin was het uh, Elma makkelijk, maar yeah, dat was 25 jaar geleden. Het ja. was, was heel anders dan de muziekwereld in uh, Nederland. Ja, ja. Uh, maar met het album op zak en, en optreden in niet Nita, moet er toch wel weer wat uh, meer uh, te halen zijn? Lijkt mij. Ja, zeker. Ja, ik hoop wel. Ja, well. yeah, inderdaad. Yeah. Ja, ja. Um, nou ja, de 14e februari dus. Uh, kunnen we dan ook nog uh, zijn die eigenlijk alweer bezig om weer na te denken over alweer nieuwe muziek? Ja, we, ja, we zijn bijna, new music, uh, bijna altijd uh, new music, bezig met uh, nieuwe muziek te, te schrijven en uh, op te nemen. Mm. Dus ik denk dat uh, hopelijk uh, komt ons een nieuw album uh, in uh, misschien één, misschien twee jaar. Maar niet vijf jaar zoals het uh, vorige. Uh, ja, ja. Ja, uh, Voor de mensen die uh, templo DS willen vinden op het wereldwijde web, waar kunnen zij dat doen? Uh, Onze website is uh, uh, www.templods.com. Uh, mm -hmm. uh, we zijn ook op Instagram en uh, Facebook te, te vinden. En ja, dat is een beetje het, ja. Met Pascal Alibert, dat ging natuurlijk over uh, de, het album Sunland, maar ook over de optredens uh, die uh, aanstaande zijn. En eentje is komende vrijdag in De Nieuwe Anita en dat doen ze samen met uh, Lavashida, die, die daar ook op uh, treden. En je hebt zelf een beetje kunnen horen hoe uh, en wat voor stijl muziek ze maken. Um, twee nummers, want voor het gesprek had ik Calm Down and Breathe en daarachter... Dat is het nummer wat je net hebt kunnen horen. Move on, want dat is wel het verhaal wat ik erbij moet vertellen. Een tijdje terug, dat is eigenlijk een jaar terug zelfs... hadden wij Banks in de studio. Ook een voormalig deelnemer aan de Rob Agda Award. En in die uitzending vertelde Guusje Schuit, want dat is degene die gaat achter Banks... dat zij een, ja, een single had opgenomen... die een beetje deed denken aan de klassieke actiefilms... En die single die heeft ze nu uh, een week of twee uit. En dat is de reden waarom we me ook uh, nu laten horen. Hier is Banks met Vengeance. het in mijn dromen. Is het begin van het eind of moet het goede nog komen? Onze wereld verdoort langzaam, heb niks vruchtbaars kunnen vinden. Door het gevecht met mezelf weet ik niet hoe je te beminnen. De afgrond is diep, maar misschien niet wat het lijkt. Daar beneden een nieuw begin of is dit het tijd? ...die ook uh, nog wel eens... ...Nederlandstalige synthesizer pop maakten. Nou, deze drie kunnen dat ook. Ze noemen zich Proza... ...en ze hebben een EP uitgebracht... ...dat heet Afrodite. Zelf uh, benoemen ze... ...hun geluid als... ...het uh, geluid van 1980 tot 2050. Orgeltje, saxofoon... ...zit er allemaal in. En het is uh, het nummer Ik Val. En wie zit er daarachter? Eén ervan is toch misschien wel... een beetje ...een naam die... ...bijna onopvallend is... ...maar toch wel degelijk iets te maken heeft met Lorem Ipsum... ...dat is Niels Mouder... ...want uh, die is een van de bandleden... ...en hij was ooit uh, verantwoordelijk... ...voor de productie van de eerste EP... ...die Lorem Ipsum heeft uitgebracht. En ik kan je al verklappen dat Lorem Ipsum... ...twee losse singles gaat uitbrengen... ...en die worden geproduceerd bij... Niels Maurer. Voor de eerste sinds lange tijd. Weer dus even niet bij Blanco in de studio. Maar dat is een beetje het, uh, het verhaal. Uh, maar deze band uh, laat zich toch wel heel duidelijk uh, inspireren. Onder meer door artiesten als New Order, Velvet Underground... Tom York en Brian Jonestown. En ze hebben in uh, januari van, uh, van dit jaar... Hebben ze een release show gedaan in In de vorige hoorde je trouwens Banks met Vengeance de uh, ode aan de klassieke actiefilm. Dit is Soul van Noa Lorin. En haar laatst verschenen single heet Please Don't Make Me Choose. I'm a little Still got more to prove But I need to There's a fire in me I've always known that My passion is mine Those around me, they can depend on me. I don't wanna be a rolling stone. Oh, I've heard it all before. They say you can't have it all. They say you need to choose the one, the kitchen or the job. All you lose on both sides, only do it half a ride. Right. Not really a tiger, not a real wife. But what if I wanna live both the lives and do it right? What if I wanna be a lover? a breadwinner, a creator, and a mama bear, can I be free to do it all, if I'm only smart enough, if I only work hard enough, I think that it can be done, and it might be hard, no, will you trust me, babe, cause I won't stop until I have it all, please don't circle don't have to be perfect long as it won't hurt don't ask me 'cause I'm not choosing what could I lose the home or the road I burn trying to balance my life's worth gave me time to reflect lessons learned and came back a bigger girl you know my mind goes a mile a minute never ran a checklist and I'll do the next thing I'm always a restless so I wanna do it all but there's no time pushing like a cat I ain't Shut my nails, but not laying around. Out on the hunt, and I'm homebound. Going round and round. What do I get? I'm a woman. I'm selfish. Obsessed with it. Unnatural and delirious. Why can't it be fearless? Not backing down. Aspirational. We are told we have to choose. If we want, be understood. But I refuse. I want to So we can do it too Please don't make me choose zo snel is het dan weer, want ja voor je het weet is de single weer afgelopen en dan denk ik denk, ja, er komt nog wat maar dat is niet dat het geval And please don't make me choose van Noah Lorin, die heeft ze niet zo lang geleden uitgebracht, afgelopen vrijdag uh, het thema wat uh, Noa hier op aanroert uh, gaat vooral veel vrouwen aan. Want tenminste, de, de dat moet iets herkenbaars opleveren. Want Please Don't Make Me Choose gaat over de vrouwelijke strijd... om tijd en aandacht te verdelen tussen familie en carrière. En ik wilde het gevoel uitdrukken van uiteindelijk te moeten kiezen... tussen muziek en gezinsleven onder het oordeel van de samenleving. Maar ik wil het allemaal. En in dit nummer is een oproep... ...om mij en elke andere vrouw niet op te veroordelen. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Um, we hebben er nog één en die is ook uh, niet zomaar. Die komt uh, uit Volendam inderdaad. Blanco, want die heeft zijn derde studioalbum uitgebracht. Uh, en dat uh, album dat heet Video Rainbow. En daar uh, sluiten we dan ook dit uur even mee af. Want uh, er, uh, we hebben nog, uh, nog één uur. En dat nummer wat je gaat horen, dat heet Time Won't Change You. Old skin, tired eyes. I left it all, not myself at all. I used to be someone else, someone else at all, not myself at all the day with something heavy, start the day with something strong, what is bad is gonna be better, what is sad is gonna be good, I need it, I need it. Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Levi van Eck met het NOS journaal. De man die vanochtend met een auto op demonstrerende mensen inreed in München, had toch een verblijfsvergunning. Dat zegt de Beierse deelstaatminister van binnenlandse zaken. De verdachte is een man van 24 uit Afghanistan. Hij reed volgens ooggetuigen op volle snelheid in op de groep mensen. Daarbij raakten zeker 30 mensen gewond van wie een aantal... Er slecht... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM.